Uur. Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. 7 uur vanavond, dan is er weer een corona persconferentie. En Dan horen we meer over de corona-maatregelen. Want dat die er komen, dat zit er inmiddels dik in. Het kabinet ziet ook dat de besmettingen stijgen, zegt verslaggever Ewout Kiewiet in Den Haag. En dat kan dus leiden tot nieuwe maatregelen. Misschien toch de clubs uh, niet meer open en festivals, dat dat ook niet meer kan zoals het nu gaat. Uh, maar ja, dat moeten we allemaal vanavond horen. Wordt is ook gefluisterd dat alle horecazaken om 12 uur s'nachts dicht moeten. Dat het aantal besmettingen zo hard stijgt is nog niet te zien in de ziekenhuizen. Maar minister De Jonge zei gisteren dat daar niet alleen naar wordt gekeken. Want vooral jonge mensen die nog maar één of helemaal geen prik hebben gehad... lopen de kans om long covid te krijgen, waar je lang last van houdt. Wat in ieder geval niet doorgaat is het overgrote deel van de Pridefeest in Amsterdam volgende maand. Eerder werd al bekend dat de botenparade niet doorgaat. Nu zet de gemeente ook een streep door de meeste straat- en pleinfeesten. De Duitse politie heeft in een busje hier in Nederland 1 miljoen euro aan cash gevonden. In geheime ruimtes in de Mercedes Vito zat 800.000 euro verstopt. En in een reistas naast de bestuurder zat 2 ton. De man uit Oekraïne is opgepakt. De politie denkt dat het geld uit de drugswereld komt. Er lag ook heroïne en cocaïne in het busje. En de feestvakantie van meer dan 100 Vlaamse jongeren zit er eerder op dan gedacht. Ze zijn in Spanje besmet geraakt met corona en zitten nu in een bus terug naar huis. Hoe voel jij je? Uh, vrij slecht eigenlijk. Ja. Ik heb al een paar dagen gehoord. En uh, ja, hoofdpijn, keelpijn. Ze ja. dus heeft kunnen praten. Ja, je wil naar huis? Ja, heel graag. <laughs> Deze buschauffeur rijdt de hele bubs weer terug naar België. Hij houdt de boel streng in de gaten. Dag. Geen grote parking aandoen, Als ze mogen niet de cafetaria's binnen gaan en zo. Het tennispak mag doen is een klein parking, wat dan zo een paar wc's zijn. En in doel dat ze niet gaan verspreiden. Heb ik het weer nog op de meeste plaatsen, blijft het vandaag droog. Het is een graad of 23. Morgen begint ook zo, later op de dag volgen er buien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB.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 Welkom bij het ZFM-radioprogramma. Morgen is het weekend. Ik ken, ik ken. ...langzaam weer met het programma beginnen... ...want ik heb schokkend nieuws. Ik hoor dat Marja niet gelooft dat we op de maan zijn geweest. <laughs> Kijk. Kunt één dan... heb ik altijd zoiets gehad van... ...het interesseerde me ook geen hol. Uh, ik was ook natuurlijk heel veel jong hè, dat dat gebeurde. En ja, dat ik heb, ik de heb de altijd 69, zoiets ja. gehad van... Hè? 69 was dat, ja. Ja, ik was 9. Wel. 9? Oh, was ja. jij geïnteresseerd in de ruimte toen je 9 was? Nee, maar op? wel toen ik 69 was ik alweer 16, dus ja. Weet je dat vader. Ja, jullie zijn oudjes. Ik, ik ben hé, hé, Nee, rode rakker, stop. <laughs> <laughs> We en, hebben het al verdiend. Ja. En, nee, ik, uh, A, het interesseerde me niet en B heb ik zoiets van... Uh... Je gelooft het echt niet? Nee. Echt niet? Nee, ik heb echt zoiets van studioopname. Geloof je ook dat de aarde plat is? Nee, nee dat, dat geloof ik niet. Nee. Corona geloof je ook in? Ja, voor de rest geloof ik ja. ben eigenlijk overal in. He. Ik oh. heb alleen met die... Uh, met, met het. Ik vond uh, toen de tijd... Misschien dat het nu de technologie beter is dan dat het toen was. Toen kreeg je uh, uh, opnames vanaf de maan. En ik had zoiets van ja, dat kan dus niet. Nee? Dat kan je niet heen en weer zenden. Je ja, had toch geen wifi. Laten we daarop houden. En... Dat is voor mij de voornaamste reden waarom ik er niet echt in geloofde. Omdat ik dat gewoon niet voor me kon zien hoe dat uh, nee. werkt. Ja, ja. Maar radio, uh, dat vond je ook. Dat, is, uh, dat snap je wel, de radio. Ja, dat is geluidsgolven, ja. Nou, en de maan ook. Ja, maar m, daar heb je dus niet de atmosfeer die dat, uh, die radiogolven kan uh, transporteren. <laughs> Laat ik het zo zeggen. Je gaat de ruimte in, je hebt iets. Je zit in een gedeelte luchtledigheid. Ja, kunnen Daar heb je geen wel atmosfeer de... die radiogolven kan. Je hebt geen atmosfeer ja. nodig voor radiogolven, toch? Nee. nee. nee. nee. Oké. Okay. Nou, ik ben niet technisch opgeleid. Hè. Ik ben maar een pleeg. Ja, oké. Okay. <laughs> moet, we moeten een beetje... Uh, ja, redelijk <laughs> ja, ja. Ja, dat is Een beetje, ja. Ja. <laughs> ja, nou ja, goed. Ik vond dat niet heel realistisch. Ik vond het mee dat ze niet zegt... Ik ben een vrouw, maar dat doet je pleeg. Het zijn hele intelligente vrouwen. Een pleeg? Nee, nou ja, goed. Ik, ik, heb de, ik, ik zag dat niet uh, altijd voor me. Maar goed, al zijn ze er wel geweest, zijn ze er wel geweest. Ik vind het jammer. Het maakt me eigenlijk. Uh. Nou, ik denk maar wel dat ze. Ik vond die verder. beelden te, uh, te helder om van de maan af te komen. Te helder? Ja. Nou, dus die ziet, maar... man die van dat, oh. uh, dat dingetje uitloopt en oh, is een big step voor mankind en een small step voor men, weet ik veel. Had ik echt zoiets van, ja, yeah, leuke Amerikaanse film jongens, maar mag ik ja, nou ah, weer Donald Duck ja, ja. zien? Jammer, ik vind het wel een gigantische mijlpaal voor uh, de mens inderdaad ook hoor. Ja? Ja, ja, ah, ja. zeker. Ja. ja, nou ja, ik heb ook... En die, die, die uitspraak vind ik ook verschrikkelijk mooi inderdaad. Yeah. Ja? Want, ja. Maar voor de mensheid, gigantische stap, ja. Ja, ja. Nou, ik zag dat niet zo, nee. nee. Nee? En de mensen zijn altijd pioniers geweest. Anders waren we ook nooit naar Amerika gekomen. Gewoon met een bootje varen. Nou, ik geloof dat, dat de Indianen het die... nog altijd vervloeken dat we er gewoon gekomen zijn. Dus dat, is, dat is toch een die had zo. En ik denk dat die Indianen tot op heden den dagen nog zoiets hebben van... ik wou dat de wereld plat was. De wereld plat? Ja, ja dan waren dus uh, ze er ook eens komen, er nooit want, geweest. <laughs> die zijn via Siberië uh, naar Amerika gekomen. Ja. die zijn daar niet spontaan ontstaan hoor, Indianen. Dus die zijn ook ergens vandaan gekomen. Ja, ja, ja. Daarom ja, ja, ja. dus ja. Ja, ja. Het is allemaal uh, een boel van mensen. Groenland en uh, de, ja, ja, zijn ze een beetje. En we moeten gewoon meer verkennen. Ja. We, we weten nog heel weinig van de aarde trouwens. Hè. Ja. We... Nou ja, en ik heb ook altijd zoiets van, het is heel leuk die ruimtevaart, maar we gaan eerst hier ontdekken. Wat weten wij van de diepzee? Ja, ook weinig. Helemaal niks. Veel minder oh. als van de ruimte nog. Nee, nee, ruimte weten we ook niet. Nee, maar oké, okay, laten we eens over de voordelen hebben van de ruimtevaart, hè? Ja, gaat uw gang. Uh, nou, dat is de enigste methode om die bevolkingsgroei uh, uh, te handhaven, oh. of tenminste, er worden steeds meer mensen. We, we zijn bijna parasieten op de aarde. Zo veel mensen zijn. Er, je hebt ja. bijvoorbeeld Chernobyl, daar komen ja. geen mensen meer. De Natuur wordt perfect daar. Ja. steeds meer uh, op te komen. Ja, ja, wij, wij zijn gewoon echt... ramp voor de aarde. Ja. Veel te veel. Ja. Dus je zal op een gegeven moment... of iedereen moeten afschieten... of, <laughs> of, of, of COVID-21... Ja, ja. COVID uh, introduceren. Die echt <laughs> dodelijk is. Want dit is natuurlijk maar een heel klein virusje. We hebben dus altijd wel... een, een, een pandemie ver, verwacht. Ja, we ik gaat toch ingrijpen te... hoor, want het eh? wordt een beetje een negatieve uh, Nee, maar ja, speer, goed. Ja? Het is, het... Ik heb een heel mooi nummer, Love will keep us together. Oké. Okay. <laughs> <Huh? laughs> Was dat een mooi nummer, of niet? Ja, ja love will keep Top. us together. Ja. ja. Dus. Nou. Maar, uh, ja, maar we waren met de voordelen bezig. En we ja? waren de voordelen van. Ja, ik ken ze niet. Dus uh, je moet echt ja, bij. Uh, nou, ja, we hebben technologische voordelen natuurlijk gehad. Bijvoorbeeld jouw uh, tevalpan Is een uh, uh, succes van de ruimtevaart. Ja, en ja. daardoor hebben we nou heel veel on. Uh, uh, ongewenste stoffen in onze uh, bodem zitten. Dus ik weet niet of de tevelpan nou de beste uitvinding is. Waarom zouden we door die tevelpan spullen in onze dingen hebben? Nee, die uh, pc... PCB's of zo? PCB's die zijn daar vanaf verkomstig. Ja, ja. En die maar... die aanbaklagen en toestanden. Ja, was dat? Nee, is dat zo? Ja. Maar kom op, we weten nog veel meer voordelen. Wat denk je van GPS? Ja. Dat je weet waar je naartoe reed. Iedereen gebruikt het tegenwoordig. Ja, maar... Zelfs boten gebruiken, zelfs oh, okay. robotjes om te lomp bouwen. Het is allemaal, helemaal perfect, hoor. daar ben ik helemaal mee eens. Maar wat is er mis met het oude kaartlezen? Nou, dat kon jij toch al niet. <lacht> dat weet je helemaal niet, want er was al gps voordat jij mij kende. Oh ja, maar nou, mijn nou ex kon het er in ieder geval absoluut niet. Ik kon het die draaien ook die op, die op de kaart om, ken je dat? Ja. Dat is je helemaal niet wil, dat is links, rechts, rechts, links. Nee, maar goed. Ik, ben, ik was er ook totaal niet goed in hoor. Dat moet ik heel eerlijk zeggen, in, in, in kaartlezen. Maar je kwam wel op leuke plekken. Dat, dat wel. En je onthield meer, net zoals bij telefoonnummers. Wie ja. onthoudt nog telefoonnummers? Waarom? Tegenwoordig zit allemaal in je telefoontje. Ja, en ik was vroeger toen ik naar mijn werk toe reed, ik kende alle auto's die ik tegenkwam, die ik heel regelmatig tegenkwam, verkende ik bij Kenteken. En dat. Ik weet nu niet eens meer de kenteken van, van onze auto. Nee, nee, nee, nee. Dat is belachelijk en dat heb ik altijd geweten. Ik heb ook altijd mijn banknummers geweten uh, en dat soort dingen meer. En dat, dat heb je gewoon niet meer. Weet je nog dus daar we... is, is gps een voordeel. Kijk. Ja, zeker. Want jij weet nou precies waar je naartoe rijden. Je weet hoe lang je erover doet. Je weet precies... Uh, ja. Zelfs als er files zijn, kunnen ze ook wel zien. Uh, ja, maar ja. het is weinig uh, uh, avontuurlijk ik, is geworden. De wereld kan niet meer zonder. Weet ik niet. Okay, en uh, we hebben we natuurlijk uh, betere materialen gekregen: hè? titanium, ja. uh, carbon fiber, Kevlar, ja, al die, waar, waar die kogels op af, af, weer dus allemaal uit de ruimte. Van. En misschien zonnepanelen ook. En zonnepanelen, ja, ik denk dat ik die hele ontwikkeld zijn. Ja, zeker, geloof ik ook. Ja. Ze ja. gebruiken natuurlijk andere zonnepanelen in de ruimte dan hier op aarde, maar. Het principe is dat zo. Ja, ja, ja. Ja. Ze zijn daar veel efficiënter. Ja? Buiten de damkring. Ja, ja, ja, ja, dat is ja, echt nou, veel. Ja, ja. ja dat scheelt wel heel lent. En spionagesatellieten, nou, dat is toch ook wel uh, een nou, plus. Wat hè? leuk. <laughs> wat, wat is er mis met zo'n man met zo'n hoed op en uh, een krant met een gat erin? Is toch ook, dat heeft toch iets? Ja, die... dan, is dan, dan heb je zoiets van: hé, hey, daar zit een spion. <laughs> nou, ik weet bijvoorbeeld. Uh... Je ziet te veel films. <laughs> Ik weet bijvoorbeeld van, van dat, de, dat, GPS. Ja, dat GPS, dat GPS wat wij gebruiken, is niet de hele GPS. Nee, nee. Er is een speciale militaire code. Als je dat uh, gebruikt voor, de, voor GPS, mm -hmm. dan kan je van 10 meter, achter zit je wel eens naast de snelweg, ja. dan denkt de GPS dat je al steeds bij de snelweg zit. Ja, ja. Omdat het heeft wel een resolutie van met 10 meter. Klopt. Maar zit je die code in die GPS, Normaal, ja. dan is ja. 1 meter. Zo. Maar dat mogen wij dus niet. Dat dus ja. is alleen militair. Ja, maar die nieuwe uh, GPS-systemen, uh, die, uh, die gebruiken niet alleen Amerikaans, maar ook de Europese. Ja, nou, daar dus. ja. heb ik dus ook al mee gewerkt. Galileo. Oh, oké. Okay. Het ja? testen van Galileo-satellieten. We hebben er 19 getest of zo bij Aztec. Uh, ja? Want ik ben eerst bij Fokker begonnen, 25 jaar. En daarna 11 jaar bij ETS in STEC. En, uh, In Noordwijk. In Noordwijk. En dan gingen we dus achter elkaar die, die uh, Galileo-satellieten testen. Oh, oké. Zo, okay. zo Meter bij uh, meter bij meter, en dat was de uh, uh, atoomklok. Die was 19 ja, ja. cijfers achter de komma. Hoe ja. nauwkeuriger die klok, hoe nauwkeuriger GPS. Ja, om het uh, ja, nog moeilijker te maken, de GPS heeft ook rekening te houden met de uh, uh, relativiteitstheorie van Einstein. Ja, tuurlijk. tuurlijk uh, uh, Dat heeft mijn tijd uh, uh, geduurd. Dat, dat snapte hij inderdaad. Ja. ja. <laughs> En uh, nou is die Galileo uh, GPS, daar is, daar is uh, Amerika wel een beetje boos en, en verontwaardigd over. Ja. Die is echt op één meter nauwkeurig, van ja. standaard. Ja. Maar hij heeft ook weer een code. Daar was, nog daarom was ja. de, bij, bij ETS waar ik werkte, ging alles in zone 5. Niemand mocht meer naar binnen. Overal draaideuren met controle en alles. Ja. Ja. En je mocht zonder uh, bewijs, mocht je ook niet naar binnen, je moest een. Uh, Werk te doen hebben voordat je binnenkomt met mensen, registreren je alles. Ja, uh, oké. Okay. Alles zonder. Uh, heel streng. Ja. Verschrikkelijke ramp. Maar die code is, die is dus zo erg dat het op centimeters nauwkeurig ja, Dus met andere woorden, uit, ja. de, uit de ruimte kunnen ze een rode dot, een rode punt, punt op een bunker richten waar het gat van de kanon zit. Ja, ja, ja. En dan, bof! Daar een raket in duwen. Gewoon vanaf de ruimte. Ja, ongelooflijk. Het is toch wel een ja. hè? Ja, ja, ja. ja. Nou, een groot voordeel, ja. ja. Nee, maar volgens mij... Ik denk dat de ruimte ook inderdaad voor ons als mensheid belangrijk wordt... dat we samen toch naar buiten willen gaan. Ja, internationaal. Hè? Ja. Het, is een, het verbroedert ja. eigenlijk wel. Ja. Maar helaas, het is wel concurrentie, ja. maar het verbroedert toch ook... Het is wel samenwerking, hè? Ja, de, de, de Russen, ja, zeker. Is ja. Maar het kan wel heel fout gaan. Ja, maar dat kan ook We zijn mensen, tenslotte. Hoezo kan het fout gaan? Nou ja, als je een, een mogelijkheid hebt die daar misbruik van gaat maken. Waarvan? Nou, van alle technologie die in de ruimte zit. Ja, oké, okay, wat nu al Je bent brug, als ja. aarde wel heel kwetsbaar. Er, zit, er is echt een hoop rotzooi wat in de ruimte rond, uh, rondvliegt. Zeker rond de aarde, ja. Ja. ja. Een de, de noemen ze dat. Het zit ja. vol Met de rommel. En dat als gaat keihard, kei hè? ja Die nou, zonnepremmer ja. die we terugregen, ze ook wel eens een gat in. Het ging gewoon, paf, gewoon, gewoon een klein een stukje aluminium, maar dat ging met 10.000 kilometer per seconde. Zo. En waf, gewoon dwars door doorheen, hè. Ja. Maar ja, goed. Wat, wat, wat, uh, was dat niet regen die dat uitzetten? Zo'n een of het ander uh, netwerk? Om, oh, zo'n schild, ja. Om, ja, om, ja, schild. Ja. Is, ja. Er staat, is er ook. Die is er ook. is er al lang. Maar ja, dat heeft niks met de, uh, ruimte te maken. Dit is toch vanaf de aarde? Nee. Het Zit andere hier, de ruimte. Ze ja. zien dat er iets uh, gelanceerd wordt ja. vernietigen ja. dat meteen en sturen zij een andere, ja. andere kant op. Weer wat muziek. Ja. Uh, het is meer dan vijf jaar geleden, vorige week... dat Jim uh, Morrison van de Doors is overleden. Dus daar willen we toch wat uh, aandacht aan besteden. Dus hier komen de Doors met Break On Through...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 het waren twee nummers van uh, The Doors met de zanger Jim Morrison natuurlijk. Dus uh, Jim, uh, daarboven, ga je goed. Zo is dat. Dan ben je bijna terug. Hij zal je bijna Kompen. terug? Ja. <laughs> <laughs> ja, bijna terug. Is Europa een, een beetje een belangrijke speler in de ruimte? Nee. Nee, toch niet? Nee, maar nou, steeds minder eigenlijk. Er wordt ook steeds minder geld uh, gegeven aan ruimtevaart door uh, de landen. Ja. Wie, welk land op het moment is het belangrijkste? China? Nou, uh, uh, wereldwijd, of, wereldwijd? Of in Europa? Ja. Nee, wereldwijd. Geen idee. En in uh, Europa was het toch altijd heel apart dat je Aztec, uh, uh, in Noordwijk, waar uh, ja, het testcentrum, hè. Te ja, testcentrum, testcentrum ja. zit, maar ja. ook een heleboel uh, administrators. Dus die kwaliteits. Die uh, gingen controleren of al die satellieten wel goed gebouwd werden en zo. Die, ja. die uh, meetings deden en zo. En dan zag je dus op een gegeven moment een hele stoet Italianen binnenkomen. Er werken ongeveer 2000 man werken daar. Zo, en ja. uh, heel weinig Nederlanders, want wij geven veel te weinig geld uit aan ruimtevaart, de ruimtevaart, de regering. Dus de, ja, hoe noemt het weer, de, de, terug, de terugslag van wat de regering doet? Ja. werken, ook weer als ja. werk. Ja, of subsidie geeft zoveel mensen mag je... Ja. Uh, ja. Precies. Ja. Dus zeg, je wel een hele stuk Italianen komen. Maar ja, Italië had toen geen geld meer. Toen kwamen we allemaal Spanjolen <laughs> en, en dan weer Fransen. En de, de, de voertaal daar was Engels en Frans. Uh, in uh, want oh, ja. je hebt ook een hoofdkantoor in uh, Parijs. Er staat er nog een paar kantoren. Er zelfs één op de Zuidpool. Op de Zuidpool? Ja, daar zijn ze astronauten aan het testen en zo. Oh, ja, okay. hoe, lang, hoe lang kan je alleen zijn? En, uh, ja, ja. En allemaal onderzoeken doen ze daar ook. Ja, ja. ja. Ik ken een vriend maar van, de, die werkte daar. De, de, de, de astronauten een... moeten daarheen om te kijken hoe lang ze alleen kunnen zijn? Nou, nee. Dit of zijn echt, om en, extreme dit, omstandigheden. Dit, dit zijn echt extreme omstandigheden, ja. Normaal ja, heb ik Astronauten hebben allerlei andere trainingen. Ja, ik zou geen astronaut willen worden, maar ik zou best wel naar de Zuidpool willen. Nou, nee, nee. Die jongens zeiden het, we staan min 80. Ja. Dus als, je, als je, je iets van je lichaam maar naar buiten kwam, dan, dan had je al een probleem. Dus dit, <laughs> en je kon er niet af. Op een gegeven moment was er no-fly zone. dus de, ja, oh. dan zet je er gewoon acht maanden. Nou, dat weet ik precies hoe lang Maar in ieder geval, een aantal maanden kon je er gewoon niet vanaf en niemand kon er naartoe. Maar dat doen ze ook omdat ze toch naar Mars willen. Heb ja. jij je enige fiducie dat ze op Mars komen op een gegeven moment? Ja, hoor. Ja. binnen de komende 50 jaar? Nee. De nee? komende 10 jaar? 10 jaar? Het gaat steeds sneller. Ja, maar uh, er is geen geld en als nee. je daar bent, kom je dan nog terug? En uh, ja. hoe blijf je daar in leven? 10 jaar vind ik een beetje snel hoor. Nee, 10 nee? jaar. Nee. Nou, dat halen we nog. Nou, hoe, hoe, hoe gaan ze dat opzetten dan? Geen idee. Ik ben geen ontwerper meer. Ik ben nu gepensioneerd. Oh, nee, maar, maar nee. gaan ze daar dan een, een faciliteit bouwen? Nee, Zoals, ja, want uh, Je uh, kan uh, daar niet gewoon leven. Je kan niet op Mars rondwandelen van... Uh, nee. Maar er zijn allemaal films over, hè. Mars, een Marsfilm is er al. Uh. Kijk, je zien hoe dat fout kan gaan? <laughs> zo. Maar, uh, nee, uh, kijk, zo'n zo, zo ISS is best wel lastig. Ja, waarom? Ja. Nou, ten eerste ja. moet je zwaartekracht creëren of niet, ik kan het dus daar niet doen, maar ze, nee, bij, bij de meeste insight, andere ja. uh, ruimtevaartdelen, uh, als je dus gaat draaien, kan je namaak zwaardekracht uh, genereren, want dan heb je geen zwaartekracht, ga je uit botten gaan achteruit, je, ja, je hele echt. licht gaat uh, naar de Filistijnen, als het lang duurt. en Daarom ja. mag nooit te uh, zo'n astronaut uh, in, in de ISS Maar daar ja. dat ze ook maar, afgevoerd worden in maar, stoelen. Ja, ja, ze ja. zijn, kunnen, ja. zijn ja. helemaal kreupel. Ja. Af en toe was je een soort nepfilm, zoals Graffiti, dat je er even uitstapt. En uh, nee, dat is echt niet het geval. Je <laughs> bent helemaal kapot. Ja, ja, ja. Maar goed, uh, wat ik wilde zeggen is. Uh, uh, ja, waar ja, hebben we het eigenlijk <laughs> ja, over over de, de, de zwaartekracht die ze namen moeten maken. Oh ja, ja. Maken. dus als je op, op, op een uh, planeet. Nee. Kan, uh, een, een ruimtestation bouwen. is veel makkelijker. Maar is er zwaartekracht op Mars? Ja, tuurlijk. Elke massa is zwaartekracht. Dat is massa. De maan heeft ook zwaartekracht. Okay, Alleen veel minder. Met klein, minder massa. Hoe meer massa, hoe meer zwaartekracht. En, dus, daarom hebben we ebbenvloed. Ja, ja. ja, die trekt de maan natuurlijk ja, helemaal weg. Trekt ze weg. Dus, nee, dus, dus je hebt een heleboel voordelen... maar je hebt ook wel nadelen... want er kan ook een storm ontstaan. En in en de ruimte heb je daar... Ja, ik heb je alleen last van de brief, vuil. Dat gewoon dwars door je ISS heen kan knallen. Ja, ja. ja. Maar uh, de, de, de, dus je hebt dus zwaartekracht op Mars. En je hebt misschien water. En atmosfeer. Misschien water als je gaat boren. Ja, maar dat weten ze nog helemaal niet. Dus en de atmosfeer, daar kunnen wij niet in leven, hoor. Op Mars. Nee, daarom. Nee. Nee. Dus ze zullen toch onder de grond hoogstwaarschijnlijk gaan? Dus, ja, uh, ik denk het ook, onder de grond. Maar SpaceX die is van plan om gewoon van tevoren eerst een hele hoop spullen daarheen te brengen. En dan pas de astronauten. Nou. En dan moeten ze inderdaad ja, hutjes in elkaar zetten en zo. En uh, alles meenemen, water en zo. Ik uh, ja, denk wel dat er water is hoor. Voor mij wel. Ja, volgens mij ook ja. Maar eten sowieso. en zo. En alles recyclen. Je, ja. en, en als je water hebt, dan heb je zuurstof. Ja. Want wat doe je? Echt door twee elektronen erin. Nou, zo heb je uh, energie. En je maakt uit water. Ja, maar je kan niet uit water weer water maken. Kijk, je moet toch drinken. Je zegt dat er drie kosmonauten drie daar naartoe gaan. Ja. Ja? Drie, twintig? Nou, laten we drie nemen, dat dus okay. is makkelijker. Je dus drinken twee liter per dag, ja. met z'n drieën. Ja. Uh, is dat dus uh, twee, vier, zes liter per dag. Ja. En hoe groot denk je dat massa is? Hoe bedoel je? Nou, hoeveel water zal er zijn als er water is. Ja, maar als, als er, er geen water is. Water is. Als er ja, geen water is. Dan er is okay. wel water. Daar hadden we het ja. net over. Als okay. er wel water is, dan kun je dat ook Dat online. weet niemand. Jullie gaan ja. er wel als, uh, stapvoet vanuit. Maar... Daar wordt een onderzoek naar gedaan. Dus Daarom daar is die Mars uh, graver. He. Dus ja. Is het nou een kan graven. Ja. Volgens mij hadden ze water gevonden al. Hoor. Volgens mij ook al, ja. Ja. ja. Nou, zoek eens op. En dan eens dus, uh, kijken of het te drinken is. Ja, dat maakt niet uit. Je kan het wel filtreren en schoonmaken. Wauw, als dus ja. er heel veel zwavel in zit. Dan kan je eruit halen. Je wou zeggen, er zit allemaal poep in natuurlijk. Van wie dan? Nee, maar goed, de, de, de, de, de, de atmosfeer, de, de, de bodem van Mars is ook ergens van gemaakt. Dus daar wordt dan water door gefilterd. Als daar ja. bijvoorbeeld veel vulkanisch uh, afval is, zit, er heel veel zwavel in. Heel veel uh, gifstoffen van, van die vulkanen. Ja, maar dat kunnen we wel schoonmaken. Je kookt het en het is schoon. Je kookt het en je vangt het op. Dus, uh, ja. Ik hoop het. Maar hoe zijn we in dit onderwerp gekomen? We zijn aan een lunchprogramma. <laughs> <laughs> Kenny Rogers, Don't Take Your Love to Town. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere?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 ZANG EN We gaan ingrijpen, want uh, ja. we hebben net een interessant verhaal over een Russische fam, Dus uh, je moet even overnieuw beginnen. <laughs> Nou, het is zo dat... Uh, we gingen dus vaak naar Rusland toe... dat bijvoorbeeld naar Energia, dat is zo'n bedrijf... en daar uh, zou die uh, NPTE gepl gelanceerd, ge geplaatst worden. Maar voordat we daar naar binnen gingen... was het een heel ritueel. Want uh, alles werd gecontroleerd. Uh, laptops, alles. Je werd half uitgekleed. <lacht> en, uh, maar ja... Op een dag... Uh, en, loopt er, dus cultuurlijk loopt er een tolk met je mee. En... Uh, en uh, uh, als we dus eenmaal aan het werk zijn... zit die tolk in een achter, achter een tafeltje. En die doet de hele dag helemaal niks. <lacht> Haalt af en toe misschien wat water of zo. Want dat is, een, dat is de taak. He, er was bijvoorbeeld ook een taak in, in maar dat was een hele grote faciliteit... met zo'n kraan die uh, nou, 30 meter uh, boven je was. Er zat altijd een vrouw in. Waarom altijd een vrouw, weet ik niet. Maar die kon ook blijkbaar heel goed die kraan sturen. Want die tilde dus allemaal. Die zat de hele dag erboven... De hele dag, ja. hele dag naar boven, <laughs> 30 meter in de lucht. En uh, die, die, die, die, daar had je dus een man met zo'n uh, oranje ding. Die ja. ging dus zwaaien zoals bij uh, was, was, uh, was Schiphol. Dat... Ja, ja. Want, ja. Ja, Schiphol. Ja, want, ja. ja we praten ook met elkaar, maar je we, weet het niet. We waren daar ook. Op een gegeven moment kwam er een beetje een schooierachtig type kwam er langs. Een schooierachtig type? Ja, die kwam ook <laughs> kijken en dit en dat. En toen was uh, een van mijn collega's, Veldkamp, die, die ging met hem mee. En wat deden die daar? ochtends vroeg. namen ze daar, tenminste die rust. Ja, een, ja. een, een, een rauw gekookt ei met vodka. Echt waar? <laughs> En die woonde daar gewoon. Ja. Het was een soort concessie of zo, is, of weet wat. Ja, ja. En wat ik ook nog een leuk verhaal was: was uh, Wij, wij uh, meeten in, in een cleanroom. Uh, in de cleanroom meten we altijd de vochtigheid en de temperatuur. We hebben allemaal elektronische apparatuur voor die dat allemaal... Ja, daar ja, niet. Ja. Dan liep een, een man, die was de, de, de, de, de temperatuurman. Ja. En dan hadden ze in vier, vijf hoeken zo'n uh, bord. En hij had allemaal cijfers bij hem. En dan ging hij cijfers 21 graden. En dan ging je naar de volgende 22 ja, En dan vond. ging je naar een uur, ging je weer opnieuw. Handmatig. Ze, ze hadden <laughs> allemaal een, ba een baantje. Ga dan gewoon werk. Wat leuk, ja. Ja, een ja. maar het communistische systeem, dat ja. Is... Maar dat was net, ik denk, ik, met de hand dat allemaal invoeren. <laughs> ja, ja, goed, weet je, dus niemand werkeloos. Nee, nee, nee. En waar Pim waar, waar, het net over had, dat was een beetje een lachverhaal. Dat, uh, de FAMP, ja. De FAMP, we, we, we, we, we gingen dus naar in uh, Herkia weer, maar toen zaten wat ander personeel achter, blijkbaar. Dus we gaan naar binnen toe en daar zit er dus voordat je naar binnen gaat, moet je natuurlijk eerst eh, langs een, een, een, een kantoortje. Dat kantoortje is die keer een, een hele stoere vrouw. Echt een hele stevige, nou, nou nee, best wel een mooie vrouw. En, maar wat had ze nou? Een grote zwarte snor. <laughs> en daar was ze gewoon trots op. Dus, maar wij er dus blauw voor de dag wat is dit Gewoon best een mooie vrouw, maar zo'n zwarte snor. Ja, mooi, mooie ja. vrouw. Hartstikke nee, goed. Niet mooi. Ah, wel nee, mooi. Je schrikt ervan. Ja, een vrouw nou, met ja. een snor. Nee, Net zoals ja. haren onder armen, wat vind je ervan, een vrouw? <laughs> Zo'n bosje ja, op. Ja, dat kan niet meer, nee. nee hoe zij het niet ik. doen hoor? Ja? <laughs> ah. Ah, dat vrouw lesbio, ik Wat is daar nou weer voor ah, Heren, ik ga, dit gaat helemaal de verkeerde kant op. Ik begrijp het. Muziek. Muziek. <laughs>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 Traveling in the north country, country fair, where the winds hit heavy on the borderline. Please say hello to the one who lives there. For she was once a... of er water is op Mars. Ik lees even een, een stukje voor. Tegenwoordig is Mars een ijskoude woestijn... waar delta's en uh, rivierbeddingen duiden erop... dat er ooit veel water op de oppervlakte van de rode planeet heeft gestroomd. Waar is dat water gebleven? Al tientallen jaren proberen wetenschappers een antwoord te vinden op die vraag... En te verklaren waarom Mars veranderde in een droge woesternij terwijl zijn buurplaneet, de aarde, haar water vasthield en zich ontwikkelde tot een biologisch paradijs. Door observaties van de rode planeet in nieuwe computermodellen te verwerken, heeft een team van geologen en atmosfeerwetenschappers zich nu een nieuw beeld van uh, de Maritaanse velden gevormd. En zijn zo tot de conclusie gekomen dat veel van het oerwater op Mars nu in, ligt ingesloten in mineralen in de korst van de planeet. Dus dat moeten ze er alleen even uithalen. Dan. Ja, daarom zit al die apparatuur die ze maar ja, ja. Grote gaten boren. Maar naast een andere discussie, is er buitenaards leven? Nee, ik heb nu een paar planeten ontdekt. Nee, dat dat vroeg Pim niet. Is er buitenaards leven? Ja, natuurlijk is er ergens buitenaards leven. Dat Waarom zien we het dan niet? Omdat de al een beetje groot is. beetje, ja. Ja, ja dus uh, vrij... Het is en het fietsen, hoor, naar de volgende. <laughs> en het wordt steeds groter. Het dijkt uit, dus daarom zie je inderdaad niks. Nee, ja. nee maar dat zijn wel leuke discussies. Ook een laatste ja. uh, over dat UFO rapport Oh ja, ja, ja. Dat is ja, ook ja. wel interessant, ja. Ben je er geweest? Zone 21 of... Nee. Area 51. Ja, ik ben er geweest met mijn zoon. Oh, Wanneer? en... Nou, we zagen allemaal uh, restaurantjes en zo, met van die poppen erop, met zo'n zo kop erop. <lacht> en ik zag op een gegeven moment een heel groot, lang, gedraaid ding. Ik denk, wat is dat voor een, voor een, een enorm ding, joh? Ik nou, nah, dat is toch wel een beetje raar misschien. Is dat een, <lacht> maar dat bleek dus van een wi windturbine te zijn. Maar het was wel 30 meter lang. Gigantisch ding. Maar nee, er was dus niks. Uh, nee? nee geloof is, jij in UFO's? Ja, maar het zou kunnen, ja. nou, Je moet eerst definiëren wat een ufo is. een nou, ufo is een, een, een undefined... Uh, nou ja, iets wat je niet kan definiëren. En het vliegt. Afzijnde. En, en het, het vliegt. Ja, toch? dat is vliegt ja. Dit is F. Maar <laughs> is het van aliens of is het gewoon... Ja, uh, spionage, hier to zo? the truth. Ja, spionage of wat dan ook, ja. ja. ja. Nou, dat zal ja, de wel zijn, ja. God zal je bewaren als... Buitenaards leven hier naartoe komt. En houdt dus in dat die veel intelligenter en veel verder zijn als wij. Ja. Ik geloof wel in buitenaards leven, maar meer in microben maar je en Maar stap terug, ze zijn veel intelligenter. Dus uh, wat wil je daarmee zeggen? Dat ze ons gaan overheersen of zo? Absoluut. Dat nou, maar een beetje als... de mentaliteit van de mens heeft. Stel je voor, wij ontdekken leven op een andere planeet. Ah, God zal je bewaren als planeet, zijnde. Ja, dat maar ik denk wel, willen. als je zo, zo uh, ver ontwikkeld bent... dat je ook uh, toch socialer bent en dat je niet meteen uh, gaat afschieten. Dat weet ik niet. Is de mens zo sociaal ontwikkeld? Nou, tegen die tijd wel, ja als wij inderdaad... Nee, maar andere, nee, ja, nee. nee het blijft in nee? de menselijke aard zitten om te overheersen en macht te grijpen. Is dat dus zo? Dus dat is buitenaard. De meeste de mensen dat... deugen. Nou, je, je kunt je afvragen, wat komen ze hier doen? Ja. En misschien dat ze wel onze grondstoffen willen. En dan ah. slaan ze ons er wel even vanaf, ja. Ja, maar dat zal niet zo zijn. Dan kunnen ze best een onbewoner planeet nemen. Of de maan of zo. Zoveel grondstoffen hebben we ook niet meer. Nou ja, ja dat zit nog wel... Wat is je water manier. wil? Bijvoorbeeld zoet water. Er is ook wel heel weinig van op de aarde. Zoet water? Echt, als je die balletjes wel eens gezien... Dan heb je zo'n aarde. Dan heb je zo'n balletje zoutwater. En dan heb je een millimeter balletje zoetwater. Oh, ja. Ja, ja, maar, ja. We kunnen van zout water, zoet water maken. En als ik altijd in mijn raam kijk, dan zie ik zo ontzettend veel water. Dus daar maak ik me geen zorgen over. En jij hebt, hebt een planeet wat uh, net zoals de Aarde uh, atmosfeer heeft? Ja, ja, een andere planeet. Ja, de Kepler-69c. Die is ontdekt in april 2013. Dachten de astronomen dat een hemellichaam. een erg goede kandidaat was voor buitenaards leven te bevatten? Kepler-69c. ...draait om de ster Kepler-69. Wow. Ah, hoe kom je op de naam? Een slordige 243 lichtjaar van de aarde. En heeft een diameter van ja. een expoplaneet. Dus 1,7 keer groter dan de aarde. Ja, dat was hem. Ja. Zijn we wel zwaar, hè? En je hebt de Kepler... Ja, 1,7 zwaar, hè. Ja, ja, ja. denk aan je botten. Oh. Ja, ja, ja, ja. Dan heb je de Kepler-62f. Volgens mij is er bij Kepler een hoop te doen, hoor, daar. Dat is maar een leuk, leuk uitje. Ja. <laughs> is, uh, er door de uh, ruimtetelescoop ontdekte Kerpler 62F is 1200 lichtjaar verwijderd. Oh, dat valt wel mee. In het sterrenbeeld Lier is groter dan onze planeet. Haar straal bedraagt 1,40 uh, uh, keer deze van de aarde. Uh, Wat is 40 keer? Uh, 1,40 keer groter dan de aarde. 1,40? Ja. En de Expo oh, okay. heeft 267 aardse dagen. Om, over, uh, om rond de ster te draaien. Ja. En Kepler-62e. Het oh, is wel een leuk buurtje daar, hoor. Daar gebeurt het allemaal. Ja. ja. ja. Dus het is ja. ja. Kepler die het doet. Ja. is een -planeet, dus van uh, 62f en behoort tot het zonnestel van de Kepler-62. Uh, staat dicht bij de ster, dan nummer uh, 62F. Op Kepler-62E duurt een jaar wellicht 112 aardse dagen. Dus het gaat lekker snel. Je veroudert dan wel heel snel. Hè? Maar het is waarschijnlijk een warme planeet... met veel water en wolken in de hemel. Het lijkt mooi, maar voorlopig... in elk geval nog buiten bereik voor de mensheid... En dan heb je ook nog de HD-85512B. Niet te verwilligers. Nee, hoor dat ook niet. Maar ze dachten hier toch ook... Uh, Zo'n maan van Saturnus daar... Uh, die is helemaal in ijs. Maar onder het ijs moet ook een... Uh, ja, dat dus is die, die, die IO geloof ik of zo. Ja. Of die, uh, daar die zou die... ook leven kunnen bestaan, ja. ja. Onder het ijs, ja. ja. Ik heb hier ook nog de gliese 667 cc Nou ja. Het is ook een expo planeet. Ja. ja, je hebt er een hoop hoor, waar het zou kunnen zijn. En ja, het dus is, is ook leuk om erover na te denken, hoe zou zo'n alien eruit zien, hè? Net als de mens, of uh, ja, doorzichtig of zo. Het of legt het er klein? ook maar net ja. aan, kijk, wij zijn natuurlijk heel erg op zuurstof gericht. Maar je hebt natuurlijk ook, wist je, je dat midden in vulkanen ook beestjes leven... De, en die adem alleen maar op, op, op zwavelstof en, en al dat soort dingen meer. Ja. Dus je kan best planeten hebben die met een hele andere uh, luchtmassa hebben... in plaats van zuurstof, Ja. leven op stikstof ja, bijvoorbeeld. Ja, okay, dat zou kunnen, ja. ja Dan heb is je leuk, natuurlijk ja. een hele andere levensvorm. Hoe ja, ja. heet er, die beestjes ook alweer die uh, een, een, een, een, een, een nucleaire aanval overleven? Kakkelakken. Uh, kakkelakken. Ja. Hele grote kakkelakken. Hele groot, ja. Vroeger had je een hele leuke serie daarover. God, hoe heette die? Cockroach. Ook? Nee, ja. het was ook een, een alienfilm. Daar waren ze uh, gekomen. En die aten dan muizen of zoiets, weet ik veel. Oh, vie. Vie. Vie. vie. Ja, vie. Ja, ja, ja, die ja, kwamen ja. voor het water, toch? <laughs> ja, ja, ja, die kwamen het water. Muizen gaan naar binnen, ja. staartje er nog ja, uit. Voor de Heineken, ja. ja. ja. <laughs> hey, we gaan uh, langzaam afronden. En hier, hartstikke bedankt voor uh, interessante informatie en uh, leuke discussies, hè? Graag ja, gedaan. Ja, ja, ja. We weten nou inderdaad, nou, er zijn aliens, hè? waarom binnenkort naar Mars? Ruimtevaart is goed geweest ieder. Als jullie het niet erg vinden, ik wil graag hier blijven. Ik ga niet mee naar Mars. <laughs> zoon, ik uh, ja. ben erg gehecht aan mijn aarde. <laughs> <laughs> en dan zien jullie binnenkort uh, eer, uh, in de ruimte? Ja, ja. ja. We gaan kijken, 21 juni, of jij ja, zei 22 juli. Ja, we 21 of 22 juli, ja. Nou, ja, ja. Oké, okay. okay, we gaan afsluiten. Ik ga nog even uh, vermelden dat volgende week woensdag... We hebben we een FanFM-uitzending uh, met Metallica. Ik zal het even laten horen. 14 juli, weer een aflevering van FanFM op ZFM Radio. Dit keer gaan we het hebben over Metallica... en dat doen we met onze expert Marcel van Kuik. Leuk. Dus iedereen moet komen luisteren. Ja. Ja. Ja. Het zijn ja. hele leuke programma's trouwens. Dank je. Maken. Ja, ik wil er even compliment ja. over maken. Nou, dank u. Heel goed. Tot volgende week, uh, Maria. Ja? ja, zijn we er weer, hè? Zijn we er weer? We gaan afscheid nemen met de uh, doors, toch maar. Love me two times. Tot volgende week. Tot volgende week. Ja. time baby, love me twice today. Love me two time, girl. I'm gone away. Love me two time, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two time. I'm gone away. One time, do not speak, love me one time Yeah, my knees got weak, love me two times, girl Lost me all through the week, love me two times, I'm gonna wait you, I've gone away. Oh, yeah. Could not speak. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Love's sweet all through the week. Love me two times. I'm gone.